Van zit in de filmzaal. Hij was kleiner geworden, niet meer zo geweldig zo, zo ongenaakbaar. Zijn rechterarm hing half op zijn knie, half op de leuning. De linker hing slap naar beneden. Het mes onder zijn linker schouderblad zat er nog, maar het bloedvlek omheen was niet groter geworden. Zijn overhemd stond, zoals altijd, van boven een beetje open. Het kruisje wat hij om zijn hals droeg glansde zacht. Het had hem geen geluk gebracht. Ze hadden foto's van hem genomen alsof hij nog leefde. En een persconferentie hield vlak voor een première. Nou, er waren in zijn leven zoveel foto's van hem gemaakt, maar. Dit waren de laatste. Witsteiner, onze operateur, stond handelvringend in de deuropening. De commissaris stak een sigaret op. Hebt u hem gevonden? Ja, ik. Ik ben even weg geweest en toen ik weer terugkwam. Toen... Waar was u naartoe? Uh, naar het kantoor van de persdienst, even opbellen. Wie hebt u opgebeld? Mijn. Uh, naar huis. Uw vrouw? Juffrouw Dostran. Uw vriendin? Ja, inderdaad, ja. En toen u weer terugkwam? Toen liep die film nog. Welke film? Oh, een proefopname van een of andere juffrouw waarvan iemand dacht dat ze een talent was. Ja, inderdaad, en toen. Uh... Het lijkt me het beste dat u bij het begin begint. Ik stel wel vragen als het nodig mocht zijn. Wel, Reinhold zat op zijn oude plaats. En verder was er niemand meer. Ook toen u wegging, was er buiten Rijnhold niemand meer aanwezig? Nee, niemand. Ik, ik hoorde hem alleen nog met de uh, operateur telefoneren. Goed. En verder? Verder ging ik achterin zitten en ik wachtte op het eind van de film. Dat duurde nog zo'n vijf minuten. En toen was het afgelopen. Maar Rijnhold verhoorde geen zin. Ik dacht dat hij in slaap gevallen was, wat me niet verbaasd zou hebben. De kwaliteit van wat getoond werd in aanmerking genomen. En toen, toen vroeg ik hem iets. Wat? Of ik licht zou maken, of dat hij die tante nog een keer wilde zien dansen. Maar hij, hij, hij, hij gaf geen antwoord, dus ik ging naar hem toe. Schudde hem aan zijn arm, maar hij werd niet wakker. Kan ik me voorstellen. Nou, ik, ik sloeg hem op zijn schouder, wat, wat harder. Hij viel, een beetje, naar rechts en, en, en toen... En toen? Toen stoot ik met mijn hand tegen het heft van dat mes. Dat in zijn rugstak? Ik, ik wilde wegrennen. Mijn hand was nat, mijn vingers kleefden aan elkaar... Ik raakte zijn gezicht aan, de huid was koud. En toen verscheen plotseling de lichtstraal. Ik dacht, maar het was alleen maar de operateur. Hij, hij liet de film nog een keer lopen omdat niemand iets gezegd had. Hebt u met hem gesproken? Ja, door de telefoon. Ik, ik zei hem te stoppen, maar dat hij nog niet weg moest gaan en, en geen licht aan doen. U zei hem niet wat er gebeurd was? Nee. Toen ging ik naar het kantoor van Roos, maar eerst deed ik alle deur op slot. Meneer Roos is onze boekhouder. Dat weet ik. En toen? Toen belde ik de politie. Deze keer is het geen ongeluk. Deze keer is het moord. Ja. Ze hebben het geflikt. Ze hebben hem vermoord. Hier, vlak voor onze ogen. Dat is voor hem bedoeld. Met die schijnwerper al. Voor hem. Maar waarom? Over wie hebt u het? Ik... Ik weet het niet. U zei dat u een man op de gang gezien had toen u terugkwam van het telefoneren. Ja, Paul. Ik dacht tenminste dat het Paul, meneer Carolis, was. Het was in elk geval zijn kabeljas. Zwart met een gele voering. Ik, ik riep nog dag Paul, maar hij gaf geen antwoord. Van meneer Rozen hoorde ik dat meneer Carolis niet meer aanwezig was. Hij is meteen na de voorstelling weggegaan. Hoe lang hebt u getelefoneerd? Oh, vijf, hoogstens. tien minuten, zeker niet langer. Weet u nog precies hoe laat het was? Klokken zeven. Ik zou om zeven uur thuis zijn, maar het zegt wat later. Daarom belde ik ook op. En u, meneer Witsteiner, hebt u uit uw cabine niets gezien? Ik? Nee. Nee, commissaris, niets. Niets wat me opgevallen is. Toen het afgelopen was, heeft meneer Reinold nog met me gebeld. Vanwege die proefopname. Ja, dat heeft meneer Troero nog gehoord. Maar wat me meer interesseert is of u van daarboven in de zaal gaat kijken. Ja, dat kan ik inderdaad, ja. Ik kan zien of de projecten goed is ingesteld. Scherpt en zo. Ja, ik moet me ook met andere zaken bezighouden als ik alleen ben. Daarom... Wat bedoelt u? Ik bedoel dat ik... ...dat ik niet steeds naar beneden kan kijken. Alleen... Alleen wat? Ja. Toen ik de proefopname voor de tweede keer liet draaien... ...omdat niemand mijn seintje had gegeven dat het genoeg was... ...toen... ...toen zag ik in de lichtbaan meneer Trubo staan. Bij meneer Reinhold. Hij stond in beeld. U kon meneer Reinhold niet zien? Nee, nee, nee, die zat. Hij was niet in beeld. Wat deed meneer Troebo precies? Hij... Hij stond vlak voor hem. Iets voorover gebogen. Alsof ze met elkaar praten. En toen? Toen belde meneer Troebo me op en zei dat ik op moest houden. Ik moest niet wachten. En niet weggaan. Ik Mocht geen licht maken. Ik deed wat hij me vroeg. Hmm. Het moet dus zo gegaan zijn. U ging telefoneren en de proefopname begonnen. Iemand kwam binnen, bleef in het donker staan. Meneer Reinhold nam geen notitie van hem... en meneer Wittsteiner heeft hem net niet gezien. Deze persoon stak Reinhold het mes in zijn rug en verdween weer. Misschien was het degene die u in die zwarte kamerjas op de gang zag lopen. Misschien ook niet. Toen dacht u dat Reinhold in slaap gevallen was en u wilde hem wakker maken. Hebt u het mes aangeraakt? Uh, nee, ik uh, kwam ik hem met, met, met mijn hand tegenaan, maar dat heb ik u toch gezegd. Kunt u daarboven horen wat er hier gezegd wordt? Nee, commissaris, ik kan niets horen. Ik krijg mijn instructies alleen via de telefoon. Van de technicus of van, van de regisseur. Oh, ik begrijp het. Tja, mijn heren, wij hebben hier nog het een en ander te doen. U kunt naar huis gaan. Morgenochtend heb ik u weer nodig... Wilt u zorgen om negen uur hier te zijn, laat u wel uw adres en uw telefoonnummer achter. Tot morgen dan. Ik stond op. Bij de deur draaide ik me nog één keer om. Daar zat je tegenaan. Het zou niet lang meer duren of ze zouden hem wegbrengen. En ik voelde hem als een kind dat in het gedrang zijn moeder is kwijtgeraakt. Klokken negen, de volgende morgen was ik weer present. En iedereen was er, hoewel niemand er iets te zoeken had, behalve dan de politie. Er werd niet meer gedraaid en commissaris had zich in Reinholds kantoor geïnstalleerd. Ik deed de deur naar Tina's kantoortje open. De plaats was leeg. Nooit meer zou Reinhold haar brieven dicteren. En ook nooit meer zou hij opdracht geven vliegtickets te reserveren. Ik opende de volgende deur. Commissaris Noggees, Kiersbom en Carolis zaten om ons bureau. Komt u binnen, we zaten al te wachten. Morgen, commissaris. Gaat u zitten. Dank u. Nou, in elk nog niet in de belaten Wat niet is, kan nog komen. Dank u wel. Ja. De feiten hebben aangetoond dat meneer Karolis hier niet meer was toen u na uw telefoongesprek terugkwam. Hij heeft zijn kamerjas niet meer gedragen. Dat dacht ik wel. Ja, het, het spijt me, Paul, maar ik eh, zag iemand lopen met net zo'n jas aan als jij hebt. Zwarte zij met een gele voering. Ik heb nog wel tegen hem geroepen, maar hij draaide zich niet om. Ik zou me wel omgedraaid hebben. Ik draai me altijd om als iemand me roept. Wie weet, misschien wil hij me wel op een biertje trakteren. Ik begrijp het. Heeft buiten u nog iemand zo'n jas? Absoluut niet. Anders had ik de mijne meteen aan de wil gegaan. Iemand anders kon dus uw jas aangetrokken hebben. Wat uw kleedkamer op slot? Ja, maar uh, de sleutel stak erin. Waarom? Waarom? Waarom? We laten altijd onze sleutels in het slot zitten voor de werksters. Is er is gewoon nou iets gebeurd. Tot gisteren. Ach, u zult de moordenaar te pakken krijgen, commissaris. U moet het. We moeten eerst achter het motief zien te komen, meneer Kiersbaum. Ja. Als we dat hebben, dan is het niet zo moeilijk meer. Net als in een detectivefilm. film hm, hm. Meneer, ik moet de boel hier nog eens bekijken. Wilt u zo vriendelijk zijn in uw kantoren te wachten? Zeg, het het spijt me werkelijk op, Paul. Ik, ik heb Stefan niet vermoord en ik wil dat jou ook niet in je schoenen schrijven. Ik begrijp het, ik begrijp het. Maar wie rent er nou mijn jas rond? Zoiets. Hm? Ja, zoiets. Uh, Draaien we, Dra draai we verder? Draaien ja. we verder? Geen meter? Ik betaal iedereen uit en we zetten er een punt achter. Ah, misschien later Als alles opgelost, is me nou niet. Ja, wie zou het ook nu nog kunnen? Nu nadat Stefan... Uh, Hans... Uh... Hm. Zou jij mijn plezier willen doen? Ja, natuurlijk. Zijn, uh, zijn vrouw weet nog van niks. Oh, dan wil je dat die... Ja, als ja, je het zou willen doen. Denk je dat ze het weten wil? Ze zijn al vijf jaar gescheiden. En sinds die tijd... Ja, natuurlijk wil ze het weten. Moet ze soms de krant lezen. Sorry, Nathan, nou, dat was een stomme vraag. Ja, maar, ik kan het niet. Ik weet ook niemand anders. Jij hebt hem gevonden, jij moet het maar doen. Of, eh... Uh, uh, Moeten we, uh, moet we het door de telefoon zetten? Nee nee, nee, nee, nee. Ik ga wel. <laughs> Jij bent al door de steek, laat Hans. Ondanks het feit dat je lui te veel drinkt. Eerst adres. Westerlaan 80. Hm, Stamelijk uit de buurt. Ja, doe het vandaag nog, veel je. Als de commissaris me laat gaan, ja. graag. Als hij me opsluit, zal je toch zelf moeten gaan. Waarom zal hij je opsluiten? Je moet altijd iemand hebben die ze op kunnen sluiten. Hm? En als dat het verkeerde blijkt te zijn, hebben ze zich vergist zou Zerkhoff zeggen als hij dan geleefd had. Hij paart nou toch in onzin. Ze vinden hem weer naar huis wel. Ze moeten hem vinden voordat hij... Uh... Ja, ja, voordat hij... Ja, uh... nou, ja, vooruit naar nou mij. Schiet dan toch op. Schiet op nou. Hey. Op de gang was niemand te bekennen. Ze zaten vast een zeker op hun kanteur of uh, in de kleedkamers. Als de dood voor de commissaris. Ik kwam voorbij Gabi's kleedkamer. Niemand gaf antwoord toen ik Zagje zo de deur klopte. En was die op slot... Achter de spiegel had Stefans foto gezeten, die door iemand was verscheurd. En daarnaast stond die vaas, groot en leeg. Het viel me ineens te binnen wat Gabi over die verdwenen bloemen had verteld. Grote bos lupine, die ze van Stefan gekregen had, zomaar gestolen. Maar waarom en, en door wie? Zou het werkelijk Zerkov geweest zijn? Toen ik verder liep, vergat ik het weer. En toen kwam ik in de gang van waar een deur naar de filmzaal voerde. Een paar stappen verder was die man in Pauls kamerjas verdwenen. Ik nam diezelfde weg. Misschien liep ik nou dezelfde weg die de moordenaar genomen had. Ik kwam langs Pauls kleedkamer. Een man kwam net naar buiten, de commissaris, met een sigaret. Ah, ik wilde net naar u toe gaan. Nou, dat uh, geldt voor mij hetzelfde. Dan gaan we maar naar uw kamer. ...duurt het eigenlijk nog lang voordat u me meeneemt? Ach, weet u, je slaat niet zo graag aan flater voor de officier van justitie. Ik moet nog wat meer feiten verzamelen die u verdacht maken. Overuit een juffrouw Dostran heeft een liefdallige stem. Ha. Els? <laughs> Moest u eens horen schelden? Ze heeft niet gescholden, alleen uw alibi bevestigd. Ja, en dan hebt u nog die vreemde man in de kamerjas gezien, hè? He? Ik eh, heb nog meer vreemde dingen meegemaakt... Zo, en wat dan wel? De nacht voordat Zerkov stierf. voordat die schijnwerper naar beneden viel. Toen u hier hebt zitten werken. Ja, inderdaad. Toen sloop er iemand door de studio rond. Ik heb vreemde geluiden gehoord. Waarom hebt u me dat niet eerder gezegd? Ik wilde ook geen vlaten slaan. En bovendien was Kirschbaum het er niet mee eens. Hij houdt niet zoveel moeilijkheden. Weer zo'n onbekende. Ja, we komen steeds dichterbij. Alleen het motief ontbreekt nog. Wat ik u vragen wilde de commissaris, uh, Kirschbaum heeft me gevraagd het Reinholds vrouw te gaan vertellen. is een ex-vrouw, dan wel dat verstaan. Het liefst vandaag nog is dat toegestaan. Het is op Westerlaan nummer 80. Oh, ik ga echt niet naar het vliegveld en neem een ticket naar Rio. Rio is ook te duur. Ga gerust uw gang. Ombakken? Alles zag er vredig, schoon en rustig uit. Twee kamers, een keuken, badkamer, balkon. Juist onderkomen voor vrouwen die geen man kunnen krijgen. Of voor diegenen die hem weer hebben laten gaan, maar niet zonder een eerste huur te hebben afgetroggeld. De naambordjes naast de verschillende bellen waren allemaal van hetzelfde soort. Ik vond snel wat ik zocht. Vera Reinold Perrin. Eerste etage. De stond al bij de deur. Hans, maar cognac heb ik niet in huis. Dat is dan jammer. Mag ik, uh, mag ik binnenkomen? Natuurlijk. Ga zitten. Ja, dank je. Ik was net mijn plant aan het water geven. Is het goed dat ik het even afmaak? Je ben oh, zo klaar. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Als je vijf jaar geleden gezegd had dat je vandaag zou komen, was ik er beslist eerder mee begonnen. Ja, maar Stefan wilde niet dat iemand van ons nog uh, contact met je hebben zo, nadat jullie uh, in dat tijd... De grote Stefan. Ik ken je gewoon niet meer, Hans. Waar haal je plotseling de moed vandaan? Zijn er nou eens achterkomt? Sinds wanneer denk jij niet meer aan je toekomst? Hij kan me niks meer verbieden. Ach, is hij dood? Ja. Sinds wanneer? Gisteravond, Vera. Hij werd in de filmzaal neergestoken. Meen je dat? ...neergestoken. Mm -hmm. Weet je dat ik dat steeds heb voelen aankomen, al heel lang? Het verbaast me alleen dat het zo lang heeft geduurd. Zo lang heeft geduurd? Verbaast het je? Ja, ik ben... Ik, ik dacht... Uh... Het moest zo lopen. Waarom? Ach, hij werd door zoveel mensen gehaat, Hans. Door zoveel. Nou, heb ik toch wel een uh, glas cognac nodig, via Ja. Ik heb je zo even niet de waarheid verteld. Ik heb nog een fles staan. Hatte jij hem ook? Niet meer. Vroeger wel, in het begin. Toen was ik verbitterd. Zo verbitterd dat ik er gewoon ziek van werd. Daarna liet het me onverschillig. Alleen nog maar onverschillig. Zo onverschillig dat ik daarnet, ondanks alles, toch de plantjes water kon geven. Dat is vreemd. Ik zou hem hebben kunnen huilen. Geen van ons kan zich voorstellen dat iemand hem haatte. Je aan hem ergeren, vreselijk ergeren, verwensen en vervloeken, ja dat wel, maar... Dan moesten we er weer om hem lachen en niet tegenstaan dat alles mocht er hem weer graag. En dan helemaal als je ervaren hebt wat voor <laughs> idioot het andere zijn. Jij kent hem nu tien jaar, mm -hmm. maar hij loopt al heel wat jaartjes langer op de aardbodem rond. Ik weet het, hij kan geweldig zijn. Geweldig. Maar ook het tegenovergestelde. Ik heb het meegemaakt. Het was de grootste egoïst die er ooit bestaan heeft. Hij was de zon, het middelpunt waarom alles draaide. Wie die niet nodig had, liet hij barsten. Wie die wel nodig had, trok die net zo lang naar zich toe tot hij uitgedoofd was. En... Oh, zeer poëtisch uitgedrukt, Vera. Weet je, iedereen is een egoïst. De meeste mensen doen alleen maar alsof ze het voor een ander doen. Ben je ook zo? Ik nog erger. Interessant. Weet je, Vera, zo was hij nou eenmaal. Jij kende hem toch al voordat jullie trouwden? Wat, wat, wat, wat had je dan verwacht? Ik had verwacht dat ik zijn vrouw kon zijn. Dat ik in de kerk niet voor een rol geëngageerd werd... die ik moest spelen met, met, met huishoudgeld als beloning. Was dat zo erg? Ja. Ik ben blij dat ik op tijd op eigen benen ben gestaan. Dat beviel hem helemaal niet. Daarom wilde hij ook niet scheiden. Hij haatte het als iemand onafhankelijk was. Als iemand het zonder zijn hulp kon klaarspelen. Al vijf jaar lang geniet ik er elke dag van dat ik het wel kan. Ja, maar misschien was het iets anders zijn vriend te zijn dan zijn vrouw. Dat is het zeker. Met iemand een borreltje drinken is heel wat anders dan met hem getrouwd te zijn. We hebben niet alleen borreltjes gedronken, Vera. Ach, ik klaag me ook niet. Ik ben er nog goed vanaf gekomen. Maar wie is er dan slecht afgekomen? Vera! Ik kom zo terug. Maar ze was niet zo terug. Kun je niet wat ze aan het doen was? Misschien zat ze daar alleen maar aan houden. Ik schrok me nog maar kon jou in. Veel van wat Vera had gezegd, dat klopte. Niemand van ons mocht meer contact hebben met haar... nadat ze van Reinold was gescheiden. Niemand durfde het ook. We hadden allemaal gedaan alsof ze nooit bestaan had. Ze kwam terug. Erg rustig. Ze legde twee onbeschreven ansichtkaarten voor me op tafel. Ik pakte ze op. Draaide ze langzaam om. Er waren twee foto's, 9 bij 12. Wat glanzend. Ze waren oud en vergeeld. Die is er slechter van afgekomen. Wie is dat? Zijn vrouw. Wie? Zijn vrouw. Zijn eerste. Langzaam pakte ik de foto's op. Het duurde even voordat het op me deur drong. Ik had nooit iets over een eerste vrouw gehoord. De foto's waren gemaakt in de stijl van een oude filmster ongeveer uit de jaren dertig. Jean Harlow of Annie Ondra. Met zachte golven om het hoofd en heel fijne schaduwen rond de ogen. Dit meisje kon hoogstens twintig zijn geweest toen de foto werd gemaakt. Het was een zacht gezicht met een paar ogen die... Die om me beschermen voegen. Voor zover ik het kon bekijken, is geen ze blauwe ogen te hebben. Erg mooi in combinatie met donker haar. Maar ja, mijn type kwam ik alleen maar tegen op foto's. Het zou ook uh, bruine ogen kunnen zijn. Dat was moeilijk te bekijken. Op de een of andere manier kwam me iets bekend voor aan dat gezicht van het meisje. Maar ik kon er echt niet achter komen wat het nou was. Nou, leg ze nou maar weer neer. Was het actrice? Uh, ja. Stefan bleef graag binnen het vak. Weet je, ik geloof dat ik er eens op de een of andere manier gezien heb ergens. Een, een foto of een film of misschien ergens anders. Oh, dat kan best. Ze heeft voor de oorlog in een paar films gespeeld. Stefans grote ontdekking. Oh, en uh, wat is er van haar terechtgekomen? Ze was anders dan ik. Ze is vlak na de scheiding gestorven. Zelfmoord. Ik keek weer naar die foto's, om weer als gezicht niet te hoeven zien. In welke film van Stefan had ze dat gespeeld? Ik dacht dat ik ze allemaal kende. Oh ja, misschien was het ook wel een foto geweest die Stefan me eens een keer had laten zien. Maar hij, hij heeft er nooit met me over gesproken. Of, uh, dat wist ik zeker. En ineens schot toen een gedachte door mijn hoofd. Zo snel dat ik hem, dat ik hem nauwelijks kon vasthouden. Net zoals een, een stukje droom, vlak voordat je wakker wordt. Maar toen had ik hem weer te pakken. De foto's vervaagden. Ja, Hans. Het spijt me als ik je een illusie heb ontnomen. De mijnen zijn al lang vervlogen. Weet je hoe ze heet? Andrea. Andrea Lacombe. Maar dat was haar artiestenaam. Je nee. weet niet hoe ze werkelijk heet? Nee. Het is een wonder dat ik het überhaupt weet. Maar helemaal in het begin, in de Witte broodsweken, weet je... ...was Stefan een keer in een biechtstemming. Heeft hij het dan ook over het uh, over dood verteld? Natuurlijk niet. Daar ben ik toevallig achtergekomen... Toen tijd kwam hij nogal vaak in de artiestenkroeg... waar hij vroeger met haar ook geweest was. Stond een stokoude vrouw achter de tap. Zij heeft het me een keer vertaald. Wanneer is ze met Stefan getrouwd? In 1937. Ze was 19. En wanneer, wanneer is ze gestorven? Dat heb ik nooit precies geweten. Het moet tijdens de oorlog geweest zijn in 40 of 41. heeft het niet lang meer eruit gehouden. In 40... 33, bijna 34 jaar geleden. Ik geloof niet dat dat... Uh... Nee, ik geloof het ook niet, Hans. Alleen, wie in aanleg zo is, is ook tot andere dingen in staat. En nu was de maat vol. Ja, je kan gelijk hebben, Vera, maar uh, dat kan ook iets anders zijn geweest. Drie dagen geleden is Serkov gestorven. Valentin? Mm -hmm. Hij ging tijdens een opname in Stefan's stoel zitten. Er kwam een schijnwerper naar beneden hij was op slagdood. Valentin ook? Ja, het zou mogelijk kunnen zijn dat iemand iets tegen deze film had. Dat hij de. de. de. productie wilde verhinderen, hè? Nou, dat heeft hij dan wel mooi bereikt. Kiesjewong heeft een heleboel stopgezet. Ik kan daar niets op zeggen. Maar wat het ook mag zijn, ik heb Stefan nooit iets kwaads toegewenst. Mijn betreft had hij verder mogen leven, zoals hij dat altijd gedaan had. Je hebt me daar straks vast en zeker voor een harteloos wezen gehouden. Nee, nee, nee, nee, nee, Vera, nee. Echt, ik wist niks van deze hele geschiedenis af. Er zijn vast er zeker nog meer dingen waar ik niks van af weet. Ha, Jasje, weef nam niks in je hoofd. Hè? Ik had geen flauw idee hoe ik het je moest vertellen. En ik, ik was blij dat je me... Hè, dat alles zo gemakkelijk ging zonder de gebruikelijke... Helder. Nee, Hans, je hebt je zorgen gemaakt om niets. Na vijf jaar huil je niet meer. Nog een cognacje? Nee, nee, nee, dank je. Ik moet naar huis. Ik moet nog rijden. Ik hoop dat het niet weer vijf jaar duurt voordat we daar samen eentje drinken. Nee, absoluut niet. Nou, ik weet wat je op de keuk hebt. Maar zonder gekheid, Vera, neem het me niet kwalijk. Hè? Ook de anderen niet. Ik was laf, ik weet het, ik weet het. Dat was echt niet de eerste keer. Al goed. Oh ja, Vera, uh, zou ik een van die foto's mee mogen nemen? Weet je, de commissaris die met deze zaak belast is, heeft het een beetje moeilijk. Misschien is dit een aanklopingspunt? Je krijgt hem terug. Neem maar mee. Ja, dank je wel. Oh, ja, nog wat. Uh, die artiestenkroeg waar je het over had, weet je wel? Met die uh, stokoude Bazin, waar is die precies? In de Rijnhardstraat. Ah, en de Bazin, ik bedoel, weet je toevallig hoe ze heet? Adèle. Adèle Jenkin. Wij noemden haar altijd Adi. Ja, maar ik weet niet of ze er nog is, of ze überhaupt nog leeft. Ga je voor detective spelen? Nee, dat is het. Terrein voor de commissaris, nee, nee. Uh, misschien ga ik er alleen eens even heen. Kijkje nemen. Oh. Ik lag op mijn knieën, op de keukenvloer. Want een van de worstjes was van het bord gerold en lag ergens onder de ijskast. Ik wurmde mijn hand tussen de ijskast en de vloer en graaide in het rond. Eindelijk had ik het te pakken, weliswaar zwaar beschadigd. Ik was het af onder de kraan, legde het weer bij de andere op het bord en zette alles in de ijskast. Behalve twintig paar worstjes had ik net zoveel broodjes en een pot scherpe mosterd gekocht. Daarbij kwamen er nog twintig flesjes bier, een flesje never en een flesje whisky. Ja, die combinatie was niet helemaal ideaal. Want whisky is een edelvocht en ziet niet zo graag iets anders nacht zich in de maag. Maar goed, ik was thuis, dus met mij kon er niet veel gebeuren. Terwijl dit allemaal door mijn hoofd speelde, overviel men eens de zalige gedachte zelf alvast een borreltje te drinken, zolang de tijd maar dat toeliet. Ik schonk er een in, het smaakte voortreffelijk. Toen ik daarna zorgvuldig bij mezelf afwoog dan nog eentje te pakken, ging de bel. Het klonk alsof een bezopen zwaargewicht beneden tegen die bel hing. Ik drukte op de knop, sloeg snel een tweede pearl naar binnen en ik wachtte. Even later werd er op de deur gebonkt. Els, mijn lieve plattelandsvriendin, stormde naar binnen. Wat duurt dat lang voordat jij openmaakt, zeg? Ik rammel van de honger. Samuel, dat mispunt, hield me weer op. Altijd als het werk erop zit, komt hij nog met de een of andere smoes. Samuel was de bijnaam van de beklarenswaardige man die Elsjes baas was. Ze rukte de ijsgast open en zag mijn voorraad. Wat is dat? Wat is dat? Dat is iets te eten en te drinken. Iets? Ja. En als ik inkopen doe, ze jij aan een stuk door te mekkeren. Zoveel worstjes. En al dat bier en die whisky. Niet te betalen, zeg. Ben je jarig? Hm? En wil je dat allemaal alleen verorberen? Nee, niet allemaal. Ik wil het delen. Met wie? Met onze gast. Met onze wat? Onze gast, de filmster Thomas Justel. Ook wel Joel genaamd. Ik heb hem voor vanavond uitgenodigd. Wees blij dat hij de uitnodiging heeft aangenomen. Je hebt hem? Hij hm? komt hier? Ja. Vanavond? Heel dag. Ja, hoe is zoiets nou mogelijk? Jij nodigt hem uit en hebt niets anders in huis dan worstjes en bier. En whisky, het duurste merk. Je moest je schamen, Hans Troebel. Jij met jouw salaris. Hij moet denken dat we straatarm zijn. Als ik zo gierig zou zijn, nou... Zo even verkeer ik naar mijn kop geslingerd dat ik onderdacht de uitgaven had gedaan en nou is niks goed genoeg meer. Het is een schande. Waarom heb je me niets gezegd? Je bent jaloers, niet waar. Oh, nu zal hij me uitlachen. Ik vrees dat hij een tranen zal uitbarsten als hij je zo ziet. Met die jurk en je verbarrede haren, je nagels. Hij is echt van wat anders gewend, hoor. Mm -hmm. Ik zal toch de koek met hem in moeten duiken. Lieve God, hoe laat komt hij? Hij zal zo wel hier zijn, zo tegen zes heb ik gezegd. Wacht maar, Hans Troebo, tot hij weer weg is. De volgende vijf minuten werden de kleren uit de kast gegrist en weer naar binnen gesmeten. Het bad liep vol, ik hoorde getrippel en gejaag en onsamenhangende geluiden, vloeken en zuchten... Oh ja, één keer stak ze de hoofd om de hoek van de deur. Lief van je dat je me hebt uitgenodigd. Je wilde me zeker verrassen. <laughs> Inderdaad. Ik bemerkte met welgevallen dat ze de juiste jurk nog niet gevonden had. Toen nam ik een vierde borrel. Ik voelde me niet zo prettig als Els kennelijk dacht, maar de alcohol hielp me er een beetje overheen. Lieve hel, daar is jou. al! Jules zag er keurig uit. In zijn rechterhand hield hij een bos gele bloemen. Waar is de vrouw des huizes? Ik ben helemaal weg van haar. Ze zitten toch een beetje nadels te lachen. Oh. Maar dat is helemaal niet waar. Ik kom er zo aan, Jules. Ze komt er zo aan, hoor, Jules. We hebben wij tenminste een half uur de tijd te samen een burgertje te drinken. Kom binnen en kom verder. Dank je, dank je zeer. Ik trok hem mee naar de keuken. We zetten de bloemen een plastic emmer. Ik pakte nog een glaasje uit de kast en schonk het vol. Met de mijne deed ik hetzelfde. De fles was al aardig leeg toen Els verscheen. Joel gaf alweer een handkus. Ik wilde het de Emma met de bloemen op. Els hield de nagels angstvallig naar beneden. Het droogt snel. Een paar minuten nog. Ik moest luisteren zeggen, een dame komt niet binnen met natte nagels. Hè? En ze laat zich dan helemaal niet de hand kussen. Bemoei je met jezelf, Hans Troebol. <laughs> en drink niet zoveel. Wil jij er nog een, Niet als mijn scenario schrijver niet ook nog eentje krijgt. Weet je wat je bent? Je bent een brave jongen. Oh, dank je. Ja, ja. Wij moeten tegenover deze vrouwelijke zich de gebalde kracht van de filmvakvereniging zetten. Zo is dat. Dan is deze kamer de juiste plaats om daarmee te beginnen. Zal ik de worstjes even opwarmen? Dat lijkt me een uitstekend idee. Ze hebben al lang genoeg in de ijskast gelegen. En daarbij, heb ik heb een geweldige honger. Jullie en ik dronken de rest van die Geneve op. ...aten daarna samen met Elsje de broodjes met worst. En slingerden toen onze benen over de stoelleuning om de spijsvertering wat te bevorderen. Els haalde de whisky. Ik schonk in en hief mijn glas. Op de gasten, hier. Ja, nou uh, wil ik de stemming niet bederven, maar hmm? ik stel voor de eerste toast op Serkov en Rijnland uit te brengen. Horst. Hmm. Horst, ja. ik had het wel liever gehad dat ze hier bij ons zaten. Wacht jongens, ja. een beetje muziek. Ik wou jullie uh, iets vertellen. Ja, ik heb er lang over nagedacht wie ik het vertellen kon. Er bleef niemand anders over naar jullie. Jij, Jul, je was een vriend van Reinhold. Oh ja. Ik was dat wat met je langer. Els hier is uh, niet bij de zaak betrokken. Ze kletst al graag. Mm -hmm. Maar als ik het vriendelijk vraag, zal ze er dan niet verder over praten. eens horen wat je te vertellen hebt. <laughs> ja, nou kijk, de zaak zit zo. Niemand schijnt te weten of het toeval of opzet was... dat Serkoff die schijnwerper op zijn hoofd kreeg. Wat de commissaris denkt, weet ik niet. Maar ik geloof dat het opzet is. Jij gelooft? Ik me. geloof dat het opzet was, inderdaad. Waarom wil jij daarachter komen, als niet eens de politie? Jullie weten dat ik de nacht van tevoren in de studio was, op mijn kamer in de galerij. Ja. Die nacht heeft iemand in het donker op de brug boven het decor rondgeschaald. Ik heb hem niet gezien, ik heb hem alleen maar gehoord. Hij moet ook mij gehoord hebben. Ik kwam naar mijn deur toe en probeerde de knop om te draaien. Maar ik was al binnen en ik had de, de grendel ervoor geschoven. Een aanval van, van noem het heldenmoed. Toen liep hij weer verder. De nachtwakers. Dacht ik ook eerst. En ik heb het aan Kiersbouw meteen de volgende ochtend gevraagd. Maar die interesseerde het niet. En toen kwam die schijnwerper naar beneden. Ja. De belichters hebben er een eet op gedaan... dat ze alle schijnwerpers hebben vastgeschroefd. Klopt onmiddellijk. Want waarom zouden ze dan juist deze een hebben vergeten? Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja. Maar iedereen die iets afweet van de gang van zaken in de studio... en bovendien de scène met Paul Carodis aan het bureau in zijn hoofd heeft... en ook het decor heeft bestudeerd... die kon met vrij grote zekerheid vaststellen... waar Reynolds' regiestoel op dat moment zou staan. En bovendien was het decor de avond van tevoren al opgezet. Ja, we hebben het toch... Nog... Stefan Stoel stond tegen die muur, ja, vlak onder de schijnwerpers. Het was dus helemaal niet aannemelijk dat hij eh, daar niet zou blijven staan. Ja, maar. Nee. Maar één ding... Eén ding kon de nachtelijke bezoeker onmogelijk weten. Namelijk dat Stefan na de eerste opname plotseling zou opstaan en naar de andere kant lopen. Uh -huh. En dat Valentin Serkov in zijn plaats moest sterven omdat hij in Stefan's stoel was gaan zitten. Dat begrijp ik niet. De persoon waar jij het over hebt, mm -hmm. heeft alles zorgvuldig voorbereid. Alles klopt zoals jij het hier vertelt. Maar dan had die persoon toch moeten zien nee, dat... Nee, er... nee. Nee, dat kon hij niet. Oh, dat al... Nee, dat was onmogelijk. Luister... Mm -hmm. De kabel waaraan die schijnwerper ging, liep over ons heen... achter het decor langs, naar het aangrenzende vertrek. Hij was misschien op de scène geweest, maar nu was hij daar. Het... En hij kon... Nee, hij kon niet zien wie er in die stoel zat. Hij trok aan de kabel en de schijnwerper viel naar beneden. Ja. Ja, je theorie klinkt heel aannemelijk. Ja. Nou, eerst heb ik tegen de politie niks over die nachtelijke bezoeken gezegd. Chris Bam ook niet. Hm. Het kon toch een noodlottig toeval zijn geweest. Maar toen... Toen stierf Stefan werd vermoord, met hmm. in zijn rug. Hmm. Maar toen was het geen toeval meer. En, uh, en toen heb je de politie verteld over die, die nachtelijke bezoeker. Ja. Tja. Nee, de, de, er kan van alles gebeurd zijn. Wat, wat zou je ervan denken als ze nou eens allebei op het lijstje stonden? Hè? Zowel Serkov als Reinhold. Hmm. Misschien was het iemand met wie ze allebei eens een rotstreek hebben aangehouden. Dat zou heel goed mogelijk ja, zijn. Ja. Maar hoe kom je erbij dat... Ja, ja lezers, aan die mogelijkheid heb ik ook gedacht. Ja. Echt hoor, tot gisteren, tot ik, toen ik bij Reynolds vrouw was. Hmm. Bij, bij, zijn vrouw? Ja. Hij was vijf jaar geleden van te gescheiden. Kirschbaum namelijk heeft me daar naartoe gestuurd. Hij moest, ik moest het er gaan vertellen. Maar ik heb in dat gesprek wel iets, iets merkwaardigs te horen gekregen. Hij was al een keer getrouwd geweest, voor de oorlog. En toen heeft hij zich van deze vrouw na een jaar of twee, drie laten scheiden. Hij kan die radio niet uit. Ja, echt. Ja. Heeft het dus van die vrouw laten scheiden, huh? Heb je al na een jaar of twee of drie. Vlak daarop is ze gestorven. En nou kan ik me maar, maar niet van de gedachte losmaken... dat Stefans eerste huwelijk de sleutel tot deze duistere geschiedenis vormt. En Daar wilde ik er nou met jullie over praten. Dat heb je oh, hm? Misschien kent iemand dat. Ja, kent hij. Misschien, ik weet niet. Hm. Het kan zijn dat Zerkhoff iets geweten heeft of verkeerspaal. Maar dat geloof ik niet, want Stefan heeft het nog nooit over de gehad. Nooit iets over de verteld. Weet je die naam van die eerste vrouw? Alleen de artiestennaam, Andrea Lacan. Niet hoe ze werkelijk heet en uh, wat ze begraven is. Maar dat ze eraan kapot gegaan is... heeft Vera van een oude bazin van een artiestenkroegje gehoord... waar hij nog vroeger veel kwam. Ze ja. heeft Andrea nog gekend en het aan Vera verteld. Had ik gedacht maar eens naar dat kroegje toe te gaan... en het de bazin zelf te vragen. Als ze tenminste allebei nog bestaan. Ja, ik wil je niet op stang hoor, maar... He, die gedachtegang, ik weet niet, dat komt een beetje geforceerd voor je... Ja. Die vrouw al zo lang dood is, wie heeft er dan nog baat bij dat de, de volgt echtgenoot om zeep te helpen? Dat doet me veel te veel denken aan het de scenario, zoals schaduwen uit het verleden of iets <laughs> dergelijks. Hij heeft gelijk. <laughs> Laat het toch aan de politie over. Je ziet spoken. Ja, ja, jullie hebben wel gelijk misschien. De politie heeft zo de eigen methode. Ze We zullen wel op een of ander spoor komen. Maar ik... Ik ben er van het begin van bij betrokken geweest. Ik heb die vent straks in de studio gehoord. Ik heb Stefan gevonden. Ik heb de een of andere kerel, zei het alleen maar van achteren, in Paul Karoli's kamerjas gezien. Wie <lacht> weet hoe lang het nog duurt voordat de commissaris me uitnodigt in een van zijn zelden plaats te willen nemen. <lacht> maar de politie heeft geen motief. Heeft geen motief. Hmm? En sinds ik dat gisteren heb gehoord lijkt het me dat hier het motief ligt. Hier, hier, bij zijn eerste vrouw. Hmm. Of op zijn minste spoor dat naar een motief leidt. Stefan was al tien jaar een vriend van me, een goede vriend. Waarom zou ik dan nu niets meer voor hem doen? Echt, ik kan het niet hebben dat die kerel die hem heeft vermoord vrij rondloopt. Zou jij dat nou kunnen? Nee, natuurlijk. Nou, dan, wist ik wel. Daarom heb ik je hier vanavond uitgenodigd. Morgen gaan wij in alle rustig eens een kijkje nemen in die artiestekroon. Misschien komen we ergens achter en kunnen we de politie een handje helpen. Doe je mee? Ik doe mee. Jullie willen je alleen maar weer bezuipen. Voor niets. Alsof we ons ooit voor niets bezopen hebben. Prost. Proost. Ja. Nou goed, goede Stefan. Jij zou maar zo eens moeten zien. Wat zou die een plezier hebben? Zitten en Sterf, dit was het derde deel van een hoorspel naar de roman van Hans Kroel, en bewerkt door Hans Georg Bertolt. Vertaling Justine van Maren. De rolverdeling Hans Troubo, Jan Borkes, Noges, Paul van der Lek. Steiner, een operateur, Martin Simonis. Paul Karulus, Johan Sirach. Nathan Kirschbaum, Paul Deen. Vera Reinhold Perrin, ex-vrouw van Reinhold, Web Westerdaan. Els, Bea Mulman en Thomas Justel, Tom van Beek. Technische realisatie, Fred de Beer en Léon Dubois. Regie, Klaus Meerlender.